9 uur. Freddy van met het NOS-journaal.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 Vannacht komen de minima in het binnenland dicht bij het vriespunt... en daar is ook vorst aan de grond mogelijk. Morgen is het opnieuw zonnig en een graad of 11. Zondag en maandag ook zonnig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is een aanrijding geweest in het zuiden van het land... op de A76 Heerle richting Geleen. Daar staat tussen knooppunt Kunderbergen en Nut 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Met al het voordeel dat bij voorraadmodellen hoort, en zo rijdt u in no time een fonkelnieuwe Peugeot. Kijk snel op peugeotwebstore.nl. Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen, wildeganzen.nl. Kijk voor al het voorraadvoordeel op de Peugeot 3008 op peugeotwebstore.nl. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Wendy van Lien, die zat 5 jaar in de gevangenis in Peru voor drugssmokkel. Ze is net weer terug in Nederland en doet hier haar verhaal. En. Pardon, we zitten nog midden in een crisis. Uh, maar we hoeven ons tenminste geen zorgen meer te maken over Griekenland. Duitsland 22,8 miljard. Bedankt. Frankrijk 6,9 miljard. Jeetje, ontzettend bedankt. Spanje 9,8 miljard. Bedankt. Nederland 4,7 miljard. En dat voor zo'n klein land. Allemaal erg bedankt. Ja, maar we moeten ons nu wel echt zorgen maken over de eurocrisis. De, dat is natuurlijk allemaal veel breder. Dat vinden financieel journalisten Peter de Waard en Dirk Veenstra. Want Griekenland is wel de minste van onze problemen. Nou, deze zwartkijkers zijn hier rond kwart voor tien. En die vertellen wat er nog te redden valt. Uh, en de tele televisiering die wordt vanavond uitgereikt. Onze eigen Raaman Verkoeien van BNN is genomineerd voor de Talent Award. Dat hoor je natuurlijk of hij wint. En natuurlijk alle andere nominees hoor je ook voorbij komen. En we gaan even voetballen. Richard van der Made, die is bij de graafschap. NAC. Richard, hoe is het? 1-0 e nog steeds beginfase. Tweede helft met nu een gevaarlijke aanval misschien van Nak Breda aan de rechterkant van het veld. Met Leurling die gaat het strafschopgebied binnen schiet. Maar doet dat in het zijnet. De Graafschap leidt met 1-0 e doelpunt dat in de 29 e minuut werd gemaakt door Ted van de Pavert. Belangrijke wedstrijd voor de Graafschap om weg te komen uit de gevarenzone. Als Nak wint sluit het aan bij de middenmoot. Ook zij hebben dus alle belangen bij een overwinning. Maar tot nu toe staat de thuisploeg voor. Today is toen deze topics, waar praat men zo over op de Vrij Meebo, dat weet Liekeveld. De nummer 5. Stel, je woont in Tiel, dan gebeurde er vanochtend dit. Ik was me aan het klaarmaken om naar het werk te gaan. Toen was het in één keer helemaal donker. Nou, even naar buiten gegaan en uh, ja, toen zag ik dat alles donker was. Dus uh, ja, dat was een stroomstoring. De buren die stonden er ook van: uh, heb jij ook geen stroom? Nee, ik heb ook geen stroom. Ja, en verder hadden nog honderdduizend anderen ook geen stroom. Even bellen met een lokale verslaggever dus. Ja, ik zie dus ook dat er uh, brand is geweest. We zien ook wat vlammen verderop. Uh, we kijken door hekken, dus we kunnen het niet goed zien. Uh, een yeah. meer. Ja, toen viel de verbinding weg. Maar gelukkig is daar een ooggetuige die het allemaal heeft zien gebeuren. Ja, hij vertelt even wat hij gezien heeft. Ja, dat is een heel hoog. Ja, wat hij probeert <laughs> te zeggen is dat je door die stroomstoring niet zo goed kunt bellen. En dat is heel lastig. <laughs> Ook de treinen hebben last van de storing. Wat het station in Tiel daar staat de trein richting Utrecht stil. De seinen werken niet. De trein heeft wel licht. De enige trein die rijdt is richting Arnhem. Dat is een oude vertrouwde diesel... En uh, ja, de kiosk op het station in Tiel is ook nog dicht. En in die trein uh, naar Utrecht zit geen toilet, dus er is behoefte aan de plaszak. Goede reclame voor dieseltreinen en de plaszak, maar minder goed voor energiebedrijf Tennet, waar de stroomstoring is veroorzaakt. Na twee uur in het donker naar een plaszak te hebben gezocht, toen kon het leven in Tiel gewoon weer doorgaan met stroom. En nummer 4, vanavond heb je de uitreiking van de televisiering. Maar vannacht werd de beste DJ van Nederland verkozen. En dat is dit jaar geen Nederlander zoals DJ Chesto of Arming van Buren, maar... Het is een grote for voor mij om de nummer 1 award te presenteren... David Keller. Het evenement is voor het eerst in Nederland. En dan uh, wint er dus een Fransman. Maar dat is niet de, de enige reden waarom er zo hard, ontzettend hard boer wordt geroepen. Je hebt een verschil tussen de beste DJ, dus echt, wie is echt goed in het draaien. En wie is het populairst en wie heeft de meeste hits. Kan je zeggen, wie, wie is het populairst? David Gedda, ongetwijfeld. Maar zeker niet de beste. Want David Gedda heeft een ontzettend goede marketing manager. En hij heeft deze prijs ook zeker niet nodig om meer optredens te kunnen doen. Well, it's a little bit of a different situation for me, to be honest. Because. Um... Ik heb al te veel requests voor wat ik kan vervangen. Dus het is niet echt hoeveel boekingen ik doe, maar het is nog steeds love en maakt me heel happy. Aww. Meer boekingen kunnen er dus niet bij, maar een liefde kan hij ook vooral in Nederland nog wel wat op vooruit gaan. Nummer drie dan, Rita Verdonk, die stapt uit de politiek, dus geen... Ik ben niet links, ik ben niet rechts, maar ik ben recht door Ja, dat is niet meer. En het begon in 2007 nog goed met de partij Trots op Nederland. Heerlijk, zoveel mensen die samen met mij trots willen zijn op Nederland.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 Of de partij ook zonder haar blijft bestaan, dat beslissen de leden over vier weken. En er stoppen vandaag nog meer mensen. Op nummer twee namelijk de ETA. Die stopt definitief met de terreuraanslagen die ze tientallen jaren in Spanje hebben gepleegd. Het is het einde van 43 jaar aan, aan, aan terreur in Baskeland, in Spanje, in Frankrijk. Het eind van een, van een tijdperk. De ETA die strijdt voor de onafhankelijkheid van Baskeland. En daar blijven ze dan ook nog wel even mee doorgaan. Die uh, drie ETA-figuren die, die hebben gezegd dat uh, het geweld nu uh, de gewapende strijd nu definitief stopt. Een oproep aan de Spaanse en de Franse regering om tot een dialoog te komen. Want ze hopen het nog altijd dat het tot een soort volksraadpleging gaat komen over de onafhankelijkheid uh, van Baskeland. Uh, de Spaanse premier Zapatero die is blij, want dit is een overwinning voor de democratie. Maar dat duurde wel 43 jaar en er zijn zeker 800 mensen in al die tijd gedood. Verder geen woord uh, over de slachtoffers die ze de afgelopen jaren hebben gemaakt. En trouwens ook niet over vragen, praktische dingen die je, die je dan kan afvragen. Wanneer gaan ze wapens inleveren? Wat gebeurt er eigenlijk met mensen die nu, nu nog rondlopen? Maar goed, het blijft natuurlijk echt supergroot nieuws weer. En dan de nummer 1. Er wordt feest gevierd in Libië. Want Moorma Gaddafi die is dood. En na 24 of 42 jaar is het land dus eindelijk Gaddafi vrij. <tied> Kill the Gaddafi! We kill the criminals! De hele wereldpersie stort zich compleet op dit nieuws. En doordat het een NAVO-missie werd om die man te vinden, is ook de hele wereld erbij betrokken. The fall of Gaddafi. Good morning, and we are interrupting Good Morning America here on the East Coast, your regular program on the West Coast. Because we have learned reports from Libya that Muammar Gaddafi, the leader of Libya for more than 40 years, has been killed by rebel forces. But if it is true he is either captured or killed this would be the biggest day in libya's history libyans continue their celebrations here in tripoli and of course not just in tripoli but in misrata in sirte in benghazi across libya wie of wat de oorzaak van de dood precies is, dat is nog niet duidelijk. Want ja, was Gaddafi zich nou aan het overgeven... en is hij op dat moment geëxecuteerd, dan is het een oorlogsmisdrijf. Maar ja, de kans dat er een onderzoek komt, die is klein. Want de Libiërs zelf die vinden het allemaal prima dat Gaddafi dood is. En de internationale gemeenschap wil liever niet... dat er iets pijnlijks zal worden blootgelegd. Dat waren toen deze topics. En uh, tot maandag. Een heel fijn weekend, lieverd. Dankjewel. Gaan we even naar het voetbal Richard van de Maan, de graafschap Nak Breda, Richard. Ja, waar het nu precies ah. op dit moment Ja, dat doe je heel goed. 1-1 <laughs> wordt gemaakt door, als ik het goed heb gezien, Robert Schilder, die daar de gelijkmaker maakt voor Nak Breda. Uit het niets eigenlijk, want Nak was nog helemaal niet gevaarlijk geweest in de tweede helft. De Graafschap stond voor met 1-0 door de goal van Ted van der Pavert. Maar ineens vanaf de linkerkant, waar Rogier Meijer eigenlijk mis zit in een duel... dan wordt afgetroefd aan de linkerkant door Bayram. Die geeft de bal inderdaad aan Schilder en die schuift de bal dan weer vervolgens onder Yves de Winter door, De keeper van de Graafschap, hij gaat naar de verkeerde hoek. De bal in de korte hoek en zo leidt, of nee, zo is het dus. Weer gelijk 1-1. Ja, het is een uh, niet al te beste wedstrijd in de eerste helft. Uh, niet al te veel kansen gezien in het eerste. Half uur was NAC duidelijk beter. Toen kreeg de ploeg uit Breda drie gele kaarten. Nam de Graafschap het initiatief wat over. Kreeg het ook goede kansen. En uiteindelijk via Van der Pavert werd dus een ruststand bereikt van 1-0. En nu gaat NAC Breda vol door om deze wedstrijd hier in Doetinchem te winnen. Dat zal nog niet meevallen. Want er is heel veel steun vanuit het publiek hier op de Vijverberg voor de thuisploeg. Het publiek dat klapt, dat schreeuwt. dat de thuis... De ploeg natuurlijk naar een overwinning wil schreeuwen. Want het is een hele belangrijke wedstrijd. Zowel voor de Graafschap als voor Nak Breda. Maar na 10 minuten in de tweede helft hebben we hier dus weer een gelijke stand op het bord. Via Robert Schilder is het zojuist 1-1 geworden. Nu de corner voor de Graafschap. En ja ja, daar is de 2-1 voor de ploeg uit Doetinchem. En volgens mij is het daar Yussi Kouyala. die in de kluts het laatste tikje gaf. Ja, zo is ook de eerste kans van het thuisploeg meteen een doelpunt hier op de Vijverberg. Niet eens een tevreden gezicht bij Andries Uldrink, de coach van de Graafschap. Want die weet ook wel dat het niet echt loopt bij zijn ploeg. Het is Terrola die weer mis zit. En inderdaad de fin Yussi Kouyala. Hij geeft het laatste tikje. En zo is het dus in Doetinchem op de volle Vijverberg. Ineens weer een voorsprong voor de Graafschap. 2 tegen 1. Radio 1, BNN Today. Ja, die vielen net mooie doelpunten. Uh, de televisiering, daar, dat volgen wij. Onze uh, verslaggever is daar um, alvast even wat winnaars Gouden-Stuiver. Beste kinderprogramma Taarten van Abel. En de zilveren uh, televisier Ster Man uh, is naar Jeroen van Koningsbrugge. En op Twitter uh, is niet iedereen het er wel mee eens. Dat zullen de mol ook wel mogen winnen, lees ik hier. Um, dan verder zometeen Wendy van Lien. Die heeft vijf jaar in de gevangenis in Peru gezeten. Ze is weer terug in Nederland en doet hier zometeen haar verhaal. Lipstick, junky, deep the all in one. She came back wearing a smile. Look like someone broke me. I'll turn around and we go. The Adventures of Rain Dance Maggie van de Red Hot Chili Peppers. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Je bent 19 jaar, een maand zwanger, en dan besluit je cocaïne te smokkelen. Maar dan word je betrapt op het vliegveld van Lima, en blijkt er ineens niet 2, zoals je dacht, maar 16 kilo kook in je koffer te zitten. Het is het verhaal van de Rotterdamse Wendy van Lien. Vijf jaar lang zat ze vast in Peru in de gevangenis. En ze kreeg daar in de gevangenis een dochtertje. En nu is ze vrij en sinds twee weken terug in Nederland en in de studio. En dat vind ik heel goed. Wendy, goedenavond. goedenavond. Je moet even iets, iets rechter voor de microfoon zitten, anders, anders horen je niet. Ja. Um, ja, sinds twee weken terug. Hoe is het om weer terug te zijn in Nederland na vijf jaar? Um, het voelt goed. Ja? Ja, het voelt goed. Maar nog eng. Ik moet nog wennen. Het is nog steeds... Um, ja, het is natuurlijk zes jaar dat ik ben weg geweest, dus ik voel me steeds. Zes jaar in totaal, hè? Zes he? jaar. Ja. Nog een beetje um, buitenland in mijn eigen land. Ja? Ja. En waarom eng? Uh, eng, omdat alles zo anders is. Weet je, het alles is. Het is mooi, want natuurlijk daar heb je heel veel armoede... wat ik heb meegemaakt en zo, en dan kom je ja. hier. Maar het voelt ook zo thuis weer. Echt, Dan loop ik gewoon op straat en denk ik van... ja, dat is, nee, is echt mijn land. Ik ben weer terug. Maar aan de andere kant ook eng, omdat ik natuurlijk met heel veel instanties... ineens in aanmerking kom en mentaal, weet je... is het zeg maar nog zwaar voor mij. En ineens ja. weer moeder zijn, en heel mijn familie is ineens weer daar. Weet je. En, ja. en ze steunen me echt allemaal, weet je. Ja, want het... je dochtertje, daar gaan we het ook zo over hebben... is daar in een gevangenis geboren, maar uiteindelijk... Ja door je moeder hier opgevoed in Nederland. Um, even wat, wat je kwam toen je terugkwam in Nederland? Wat heb je als eerste gedaan, die eerste week? Um, Ik kwam op Schiphol en dan stond iedereen, erin. stond mijn familie uh, yeah, en mijn oma natuurlijk, mijn moeder... Uh, mijn zusje, mijn dochtertje en de rest van mijn familie. al mijn ja. nichtjes en neven zijn natuurlijk hartstikke groot geworden. Ik heb ze misschien achtergelaten met mijn 12 jaar. Nu zijn ze allemaal 18 of zo. Ja. En uh, ja, het was gelijk een feestje bij me thuis. En uh, ja, het eerste wat ik deed, natuurlijk kwam op zaterdag aan. Zondag heb ik even uitgerust, natuurlijk. Alles weer. Gewoon, ik ben wakker ge ja, geworden. <laughs> en ik, ik ben nog steeds hier. Het is echt ja, dat ja. ik terug ben. En uh, ja, maandagochtend gelijk mijn dochtertje naar school gebracht. Ja, want die heb jij dus uh, vijf jaar, niet, nou ja, langer dus, niet gezien? Nee, mijn, op... moeder, mijn moeder is wel elk jaar met mijn dochtertje naar Peru gekomen. Maar ja, in één keer ben je wel terug en ben je haar moeder. En ben ik haar moeder. Oh, de, ik kan me voorstellen dat ze denkt, ja, hallo. Nee, ze... juist niet. Die andere is mijn moeder, namelijk jouw moeder. Ja, juist niet. Mijn moeder heeft zo haar best gedaan. Mijn moeder heeft altijd foto's van me laten zien. Ik heb altijd met haar gesproken aan de telefoon. Ja. Hoe vaak ik kon daar binnen. En uh, ik weet niet hoe mijn moeder het heeft gedaan. Dat vraag ik me ook of Maar ze is zo geplakt aan me. Ze laat me niet meer los. Dus Echt die... mama dit, mama dat. Alles ja. is mama. Laten we even uh, teruggaan naar december 2005. Ja. Uh, dan word jij op het vliegveld van Lima opgepakt met 16 kilo koken in je koffer. Ja. Uh, terwijl je dacht dat het er twee waren. Waarom, waarom deed je het überhaupt, die smokkel? Ja, het was echt een hele domme set. Ik, ik heb er eigenlijk nooit echt bij stilgestaan of over nagedacht. Wat zullen de consequenties wel niet zijn of wat niet. Op dat moment denk je van uh, ze bieden het je aan. Ja, je had geld nodig en niet, niet eens zo erg dus, Ik, ik woon nog bij mijn moeder thuis. Ik, ik zeg gewoon Nederland is gewoon we zijn verwend. Weet je, we willen alleen maar meer. Gewoon, en, en je zou er 10.000 euro voor krijgen, geloof ik. Ja, hè? zoiets. Ja. En ja. Je dacht, nou ja, mooi meegenomen. Ja, ik, ik wil iets doen. Ik wil mijn rijbewijs halen. En mijn moeder was bijna jarig. Weet je, ik denk, nou, dat doen we het allemaal oh, groot. praktische overwegingen. Ja, maar ik had nooit, zeg, maar nagedacht, ja, maar stel je voor dat je wordt opgepakt. Ik niet, nee, dat ging er echt niet door mijn hoofd heen, echt. En nou ja, kennelijk, dat gaat te ver om dat helemaal te beschrijven via hoe dat dan allemaal ging, hoe je al die mensen kende. Maar toen werd je dus, die stond op het punt om terug te vliegen naar Schiphol. Ja. En toen werd je in Lima gepakt. Ja. Wat gebeurde er? Um, ja, ik kwam zeg maar aan bij de balie en ik liet mijn paspoort zien. En, uh, ja, en ineens ze vroeg het zelf, ik weet niet of ze het wist of niet. En ze zei ja, kun je je koffer open doen? En, uh, ja, toen zakte ik in. Ja, toen wist ik al genoeg. Ja, toen heb ik mijn koffer open gedaan. En uh, ja, toen moest ik meelopen naar een kamertje. Ja, en daar uh, begonnen ze, zeg maar, de, met hamers en alles begonnen ze die koffer helemaal in te slaan. En uh, ja, toen zei hij: ja, dat is cocaïne. En ik, uh, helemaal hysterisch natuurlijk. Van, oh, Ben, wat heb je gedaan? Waar ben je mee bezig? En dan pas op dat moment zie je leven voorbij gaan, als het te laat is. Ja. En toen bleek dat er dus 16 kilo 16, is. Dat. Ja, je zet het op de weegschaal nog. En. Uh, wat, wat, maar wat dacht je toen? Want je wist dat je zwanger was, hè? Ja, ja. een dag van tevoren. De, een dag van tevoren. Jezus, je hebt het zo opgezocht, hè? Drama. Ja. Ja. En, dacht je... Nou ja, vertel het maar wat je dacht. Nee, zeg maar op het moment uh, dat ik... En die dag dat ik erachter kwam dat ik zwanger was... op diezelfde nacht ging ik vliegen. Dus ik had zoiets van, wat moet ik doen? Weet je, ik bedoel, ja, het was al gepland, die reis en zo. Ik denk, nou, als ik ben blij, moet ik die ticket of zo, weet je, weer terug gaan betalen. Of, weet je, ik zat gewoon echt gewoon in een shock, gewoon, op dat moment. En ik realiseerde eigenlijk niet eens dat ik echt zwanger was. Ik, en ik dacht ook niet van, wauw, Wendy, stel je voor, weet je, dat er wat gebeurde en de baby. Nee, ik was gewoon bang op dat moment. Ja, ik ben zwanger, ja, ik moet, ik heb sowieso een ja gezegd, weet je, wat ga ik doen? En toen je gepakt werd, dacht je toen, dan raak ik mijn baby kwijt? Of moet ik misschien wel abortus plegen? Of wat, wat ging er toen? Nou, ik in? heb gelijk tegen die man gezegd van... Uh, meneer, uh, weet je, ik, ik heb een baby. Uh, en toen zei hij, uh, nee. En uh, op zijn Spaans, weet je. Weet je, echt een uitdagende gedoe van... Hey, we hebben weer iemand gepakt, weet je. En ik echt zo, met mijn gezichtje zo, van helemaal bang natuurlijk. En uh, en helemaal juichen en blij, en helemaal het spaans zeggen van ja, en uh, dan kan je wel vergeten. Je hebt toch je krijgt 25 jaar en je kindje ga je nooit meer terugzien. En toen kreeg je 14 jaar. Toen kreeg ik veertien. Ja, ja, ik heb uh, toen ik 18 maanden zeg maar, vast zat, toen, toen heb ik mijn straf gekregen. Ja, en toen kreeg je 14 jaar. Inmiddels heb je natuurlijk, was je bevallen. Um, ja. En uh, je mag dan, geloof ik, de eerste drie jaar mag je eigenlijk je kind bijhouden. Ja, maar, maar jij hebt besloten om het aan je moeder te geven. Ja, waarom? Het is beslissing van mijn leven. Omdat uh, ik wou niet dat mijn dochtertje opgroeiende in de gevangenis. Dat kan ik gewoon niet maken bedoel Het is mijn fout dat ik heb gedaan. Ik was bang. Ik was twintig jaar plus. Ik had mijn moeder gewoon echt heel erg nodig. Ik kon het gewoon niet. Je. In de middag had je wel soms van Nederlanders onder elkaar die daar zeg maar zitten, zaten. Ja. Weet je, die hielpen me dan. Maar en dan in de avond was ik helemaal alleen. En dan wist ik het gewoon. Ze hadden had last van de neusje en zo. Dus ik kon dan niet goed ademen. En daar als één kindje ziek wordt. Ik zit misschien met vijftig kinderen op dezelfde afdeling. Als één kindje ziek wordt, wordt iedereen ziek. En ik had zoiets van, mama, nee, ik kan het niet. Weet je, van, ik heb je nodig. Mijn hart was gewoon niet rustig. En toen dacht ik, ja, en haar toekomst is hier in Nederland. Ik kan haar niet drie jaar bij me. Nemen, terwijl ik wist dat ik al een zware straf had en zou krijgen. En toen had ik zoiets van, ik kan mijn dochtertje hier niet bij me hebben. Want stel je voor dat ze drie jaar wordt en dan stuur ik pas naar Nederland. Voor haar wordt het ook alleen maar zwaarder. Ik bedoel, als zij drie jaar is, is er geen baby meer. En dan afscheid nemen van de moeder is erger. En toen kwam dat moment dat je dus echt letterlijk je kind moest weggeven aan je moeder. Ja. Dat was niet leuk. Nee. nee. Niet. Dat, uh, ik heb me zeg maar op, op voorbereid. Ik bedoel, ten, maar op het begin toen ik nog zwanger was, had ik... Nee, ga Ik zit oh, even na. <laughs> op het begin toen ik nog zwanger was, toen had ik zoiets tegen mijn moeder van... Ja, kom maar, ik weet dat het het beste is. Weet je? Maar ik was natuurlijk nog nooit moeder geweest. Ik had het moedergevoel natuurlijk niet. Dat was mijn eerste zwangerschap. En, ik, en uh, toen werd ze geboren. En, en toen had ik zo, nee, dit is van mij. Dit is echt mijn vlees en bloed. Dat ga ik niet weggeven. Dat ik echt van, mama, je kan echt komen, maar... Weet je, ze is van mij, ze blijft van mij. Ik kan haar niet afstaan, weet je. Maar ik wist ook dat het wel het beste was. Als ik aan mezelf zou denken, dan was het echt alleen... Ze gaat niet weg, maar ja. ik moest aan haar denken. En toen, en toen mijn moeder kwam, echt twee of drie dagen van tevoren... was ik gewoon echt in de avond met mezelf en haar bezig. En ik zei van, oh, nog twee dagen, weet je. Nog één dag en morgen gaat ze weg. En alleen deze dag kon ik nog met haar slapen. dus Weet je, dat is... En dus op mijn manier heb ik afscheid genomen. Dus, en toen kwam mijn moeder. En ik zei, ja, mama, neem er maar, weet je. En mijn moeder zei zo van, ja maar neem afscheid. Maar ze was aan het slapen. En ik gaf het echt zo aan mijn moeder van. Ik zei, nee mam, neem er maar, het is goed. Weet je, het is goed, het zit goed. Het, ging, het was helemaal niet goed. Weet je, ik wil hem sterk houden voor mijn moeder ook natuurlijk. Mam, het is goed. Weet je wat, ik loop gewoon weg. En dan, en dan ja, weet je. Dan uh, laat ik, ja, blijf jij zitten. En dan, uh... ja, toen ik natuurlijk door die poort ging, ja, stortte ik neer natuurlijk. En iedereen ving, ving me gewoon echt op. En zoveel natuurlijk die weken daarna. ik sliep met haar. Weet je, ik werd s'nachts wakker. Ze was er niet meer. Het is zo pff, heel erg zwaar, echt. Weet je dat ik schappig vind. Je, je, je komt hier net binnen. En, uh, en wat uiteindelijk, van die 14 jaar heb je vijf jaar gezeten. Toen werd je vervroegd vrijgelaten. Ja. En je komt hier binnen en ik denk, het is een heel normaal meisje. <laughs> en dat had ik helemaal niet verwacht. Ik, nou zo ik ken natuurlijk, wist natuurlijk een beetje van je verhaal van tevoren. Ik dacht, er komt een, een wrak binnen. Nee. nee. Hoe heb je het overleefd daar? Um, ja... Op het begin is het heel erg zwaar natuurlijk. Je kent de taal niet, het zijn andere mensen, ze hebben andere gewoontes. Je zit in een gevangenis, ver van je familie natuurlijk. En toen, uh, ja, hoe maar heb ik het gedaan? Heb je een soort plan gemaakt van, Nou, ik, uh, ik, elke dag zet ik een kruisje en ik tel de dagen af? Of nee, dat wel? heb ik juist niet gedaan. Ik leefde bij de dag. Ja? Ik lees er bij de dag. Ik ging niet aan de toekomst denken van, ik moet hier nog zo lang blijven. Of stel je voor, nee, ik lees gewoon bij de dag. Ik werd wakker en ik zei, ja, wat ga ik vandaag doen? Weet je, en dan zoek je je ritme. Ik bedoel, je kan daar wel, op zes, zich ben je van zes uur in de ochtend tot zes uur in de avond. mag je gewoon vrij buiten lopen. En uh, ja, dan, dan ga je soms kaarten. Weet je? Of, of dan ga je haken. Ik heb leren haken. Weet je? je kan bestjes maken. Weet <laughs> ja, dat leer je? Heb je dat haken daar Ja. Jurken voor mijn Heb je er best veel zitten haken natuurlijk. Ja. Vijf jaar. Nou, twee jaar. Heb ik en daarom ben ik zeg maar, de, mijn eigen dansgroep begonnen met uh, een paar meiden. En uh, met dat gevoel voel je zeg maar, dat je toch niet in de gevangenis zit. Weet je? je danst de hele dag en je probeert je gedachten gewoon ergens anders op te zetten. Dat vind ik bijna leuk. Ja, je, dat maak je ervan. Maar, ja, was, je maar is, het ook, is het ook leuk af en toe? Valt er ook wel te lachen ook? Jawel. Ik bedoel, het is drama dat je daar zit en dat je meemaakt. Maar op ten duur is het gewoon je eigen weg zoeken. En het, hoe ik al zei, het beste van te maken. En gewoon eindzend. heb je, je vriendschappen gesloten of zo? Ja, ik ken ja. natuurlijk heel veel mensen. Eerst was het echt wel Nederlands onder elkaar. Weet je, we zijn in Nederland onder elkaar. En dan, ja, dan leer je toch wel weer andere mensen kennen uit Duitsland, uit Brazilië, uit Spanje, Zuid-Afrika. Alles zit daar, van alles. Je klinkt bijna alsof je zou dat je denkt, het is ook wel mooi dat ik dit heb meegemaakt. Uh, nou, nee. Nee, maar het is wel een hele levenservaring. Ik bedoel, ja. ik kan niet blijven treuren. Ik bedoel, ik heb het meegemaakt en ik zie het gewoon, wat ik heb meegemaakt, als positief. Weet je, ik zie het gewoon als een levenservaring. Het is gebeurd. Ik, ik kan niet ik bedoel, ik ga nu helemaal vooruitkijken. Ik bedoel, ik mag weer moeder zijn, weet je. Ik mag weer bij mijn dochter zijn. Ik heb mijn oma weer naast me. Ik dacht, ik dacht dat ik die nooit meer zou terugzien, weet je. Dus ik heb niks om te treuren. Weet je, ik heb armoede gezien. Ik heb gezien hoe andere mensen in andere landen leven. En wij als Nederland, hoe ik zeg maar hier ben opgegroeid. Voor mij was het zeg maar normaal wat ik had. Maar als dan echt van, met, van dichtbij ziet gewoon wat armoede is. Weet je? Dan mag je gewoon trots zijn op wat je bent en waar je vandaan komt. Weet je? En dat had ik gewoon, die instellingen. En die heb ik nog steeds. Ik, bedoel, ik mag bij mijn familie zijn. Weet je? Ik ga niet treuren. Ik kan het niet. Wat een goed verhaal. En dat is allemaal te zien ook nog. Hè? Um, documentaire maakster Jessica Villerius ja. heeft jouw vrijlating gefilmd. En dat is aanstaande maandag te zien ja. om tien voor half twaalf op SBS 6. Ik wens je heel veel succes hier in Nederland. Dank u wel. Zeg maar je. Dankjewel. Ja, heb je nog zo'n bikini over? Nee, maar nee. ik kan hem wel ja. maken. <laughs> doe maar. Hoe lang doe erover? Ja, dan ben ik een weekie. Een weekie, We hadden contact. Wendy yeah. van Lien, dankjewel. Ja. Eén over half tien. Hier is van uh, Martijn. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Het internationaal strafhof wil safe berechten voor oorlogsmisdaden. De Europese Unie wil Griekenland de volgende termijn van de noodsteun geven. Dat is bekendgemaakt in Brussel. De 8 miljard euro is de zesde termijn uit een pakket van 110 miljard euro aan noodleningen. Het IMF moet nog instemmen met de, Griek met de uitbetaling. Willem Holleder heeft het kort geding over de film De Heinekenontvoering verloren...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 Weer een doelpunt inderdaad voor de thuisploeg. Het is 3-1 geworden in de 76 e minuut. Een hele belangrijke goal natuurlijk voor de thuisploeg. Want nu lijkt de overwinning toch wel binnen voor de Graafschap in deze belangrijke wedstrijd. Tegen Nac Breda een doelpunt van Spits Rydel. Poupon. gave voorzet. Afgemeten vanaf de rechterkant. Jury Rozen. en Poupon die laat de bal keurig vanaf zijn hoofd afglijden richting de verre hoek. Ter zweeft nog wel prachtig in de lucht, maar de bal is voor hem onhoudbaar. En zo leidt de Graafschap dus nu met nog 14 minuten te spelen in deze wedstrijd met 3 tegen 1. Het begon met Van de Pavert, 1-0 in de eerste helft. Vervolgens naar rust, Schilder 1-1, 2-1 Kujala en zojuist dus de spits die... Wat last had van zijn hamstrings de afgelopen dagen. Maar toch op tijd werd klaargestoomd om deze wedstrijd te kunnen spelen. Hij dus weer belangrijk voor de Graafschap in de tweede helft. En ja, wat kan Nak dan nog? Ik vind ze heel slordig spelen bij tijd en weilen. Is het echt niet om aan te zien wat de ploeg van John Karels laat zien. Er is wel ingegrepen door de coach. Santi Kolk is erin gestuurd. Jozefzoon is erbij gebracht. Andreas Lasnik. Het zijn allemaal aanvallers. Maar het helpt NAC in deze wedstrijd in Doetinchem eigenlijk heel erg weinig. De Graafschap heeft... Controle over de wedstrijd staat met 3-1 voor. En ik denk dat ze de tweede overwinning van het seizoen wel gaan boeken. Dat kan bijna niet anders, want NAC heeft nog geen enkele kans gekregen in de tweede helft. Nu misschien zelfs 4-1 met het schot van El Hasnaoui. Zojuist ingevallen bij de thuisploeg. Maar dit keer wel een redding van Ten Rouwelaar die het niet al te best doet bij NAC tot nu toe. 78ste minuut. De thuisploeg zit op roze met de 3-1 voorsprong tegen NAC Breda. Radio 1, PNN Today. Willemijn Veenhoven. De televisieringen die zijn dik uh, nou, een dikke uur bezig. De uitreiking daarvan. En uh, onze Anne Stokvis die is daarbij. Anne, goedenavond. Hey, goedenavond, Willemijn. Uh, Zometeen natuurlijk alle prijzen die al gevallen zijn. Maar eerst even: uh, het zit daar volgepakt vol met uh, allemaal bekende televisiemensen. Jij stond daar vanavond ook al even langs de Rode Loper. Uh, wie, ja. heb, wie heb je allemaal gezien en gesproken? Ik denk dat het heel televisieland hier is. Uh, Wendy van Dijk, uh, Mies Bouwman, de hele familie De Mol, Henny Huisman. Ja, je noemt het maar op en ze zijn hier wel. Uh, de enige die eigenlijk uh, afwezig zijn is de hele crew van Football International. En dat is wel opvallend, want zij zijn wel genomineerd voor een gouden televisiering, maar ze hebben aangegeven dat ze niet zoveel met zo'n feestje hebben. Dus zij kijken gewoon lekker live vanuit een uitzending mee naar dit gala. En, je, en... Hebt, je hebt ook nog wat mensen gesproken langs de rode loper, geloof ah. ik, hè? Ja, ik heb een paar van de bekende Nederlands aangeschoten en ik heb hen even aan de tand gevoeld. Yvonne, ja. mag jij wat vragen? Ja. Ik vroeg me af, wie verdient volgens jou of gun jij het minst de ring? Het minst! Oh, natuurlijk voetbal. Ja, wat denk jij nou zeg, voetbal? Ja, Jeroen, wie gun je het minst die ring? Ah, nou, Guus Meeuwis. Maar die wint geen ring. Nou, het minste gun ik het eigenlijk de voice of Holland, als ik heel eerlijk ben. Omdat ik toch denk dat ze hem gaan winnen namelijk. Dus dan denk ik nou, dan gun ik jullie het, het minst. Linda, hoi. Wie gun je de ring het minst? Ik gun hem natuurlijk het meest. Mijn broer, want uh, ja, die heeft gewoon met de voice. Er uh, zit zoveel bloed, zweet en tranen in. Dus dat zou betekenen dat ik het. Sorry, maar wie is de mol en Football International net uh, iets minder gun? Loretta. Zou ik iets mogen vragen? Jazeker. Wie verdient de ring niet? Oh, wat een goede vraag. Ja, naar, um, ik, ik kijk ben niet toch naar voetbal. De... Nee, dan kijk ik toch ook niet naar voetbal. Niet? Bastia, mag ik ja. iets vragen? Ja, tuurlijk. Wie gun jij de ring het minst? Ik hou helemaal niet van voetbal. en Hoe leuk het programma ongetwijfeld is, zou het voetbal international moeten zijn? Nou, dat is duidelijk. Voetbal moet ja. niet winnen. Um, laten we even de prijzen doornemen. Er zijn er al een paar gevallen natuurlijk. Ja, um, de Gouden Stuiver, dat is eigenlijk uh, uh, voor het jeugdprogramma, het leukste le jeugdprogramma. Dat is uh, Taarten van Abel geworden, ja. uh, opvallend. Ze gingen tegen, ze in de strijd aan tegen Klokhuis en het Sinterklaasjournaal. Um, de beste televisierster man, dat is Jeroen van Koningsbrugge, van Ik hou van Holland. Televisierster vrouw, dat is... Linda de Mol geworden. Eén van de mollen. Ja. Ja. Ja. Kan bijna ook niet missen. Wendy van Dijk heeft er al vier gewonnen. Zij was ook genomineerd. Maar nu gaat het toch echt naar Linda de Mol. En um, de tv kanon is net bekend geworden. En dat is Man bij het Hond. Voor het meest prestigieuze en meest... Paardmakende programma van de afgelopen jaren, eigenlijk. Ja, zit ik grappig? Zit ik te, te volgen een beetje op Twitter en dan zeggen heel veel mensen: Ja, hallo, dat is een Belgisch format. En dat is dan de belangrijkste, het belangrijkste televisieprogramma. Dus ja, dat, ook opvallend dat, dat ze in strijd gingen met Zwiebertje. En dan denk je, ja. Zwiebertje, toch? Dat is toch oude glorie. <laughs> dat wint toch man bij zon. Ja, ja, dat is een beetje voor jouw tijd, euh, Anne. Hey, en um, uh, onze eigen Ramon, Ramon voor koeien, uh, die is uh, genomineerd uh, als talent, talent hè, voor talent award. Um, die is hey. nog niet gevallen. Nee, nee, nee dat weten we, we nog niet. Uh, ik sprak wel Jack als Erik en hij zei dat uh, Ramon een uh, grote kans maakt. Dus we zijn er niet. Ja, en Guus Meeuwens, die zit er ook, binnen, die zit er ja. ook in. Hey, en Cornald Maas, die presenteert de show voor het eerst. Vorig jaar, uh, was het uh, was vorig jaar Chantal jans of het is alweer een jaar daarvoor? Nou ja, weet ik niet precies. Dat was Chantal jans ja. Ja, ja die, die was af en toe super grappig en af en toe zat ze enorm te hakkelen. Net zoals ik nu net. Um, ja, wat <laughs> hoe doet Cornald ja. het? Cornout, die, die doet het heel anders dan Chantal Jansen. Die zorgt er gewoon voor dat hij geen pijnlijke momenten kan maken. Uh, hij zegt gewoon wat er moet gezegd worden. Uh, ja, hij heeft gewoon alles gewoon strak. En hij vindt het belangrijk dat die awards worden uitgedeeld. En uh, niet dat zijn eigen grapjes ertussen komen eigenlijk. Okay. En uh, het belangrijkste programma verwacht iedereen toch wel de voice? hè? Iedereen verwacht de voice. En ook van bekende Nederlanders verwachten dus ook veel de voice. Maar op dit moment is de tussenstand dat de voice op de derde plaats staat. Wie is de mol op de tweede en voetbal international gaat nu aan de leiding. Hm. We gaan het zien. Ik dacht dat ze nooit awards uitreiken aan mensen die er niet zijn. Maar dat is in dit geval uh, zou dat zo maar het kunnen. Dus. Heel anders. Anne Stokvis, dankjewel. En uh, veel plezier daar nog. Het wordt altijd een leuk feestje, geloof ik. Ja, ik ben benieuwd naar de afterparty. <laughs> ja, ik, uh, ik spreek je maandag wel. Goed, ja, dus. het goed Welkom home. Gaan we even naar het voetbal. Richard van der Malen, de graafsap nac. Hoe is het? 3-1 nog steeds voor de thuisploeg, vijf minuten nog in deze wedstrijd en als het zo blijft, tenminste als de Graafschap deze wedstrijd gaat winnen van nac, dan komt het op één punt van de ploeg uit Breda verlaat de zestiende plaats die aan het eind van de competitie na competitie betekent. Dus zijn de belangen waren de belangen voor deze wedstrijd erg groot bij de ploeg van trainer Andries Ulderink. en dus viert. De Achterhoek ook feest hier in het stadion. De Vijverberg 3-1. Dat is lang geleden voor de thuisploeg. Het wordt de tweede zege van de Doetinchemmers dit seizoen. De eerste overwinning was tegen NEC uit Nijmegen. 1-0. Dat gebeurde met Hangen en Wurgen. Maar die derde goal van zojuist Kobal van Poepon... geeft deze overwinning natuurlijk toch wat meer glans. En het geeft de ploeg, de jonge ploeg ook van Uldrink... ongetwijfeld wat meer zelfvertrouwen. Nak Breda valt mij in deze wedstrijd tegen. Even was er een... Een poosje wat beter voetbal aan het begin van de tweede helft en ook in de slotfase van de eerste helft. Maar als je kijkt naar de spelers die Karelsen kan opstellen, veel ervaren voetballers toch. Dan had je van deze wedstrijd aan de kant van Nak toch veel meer mogen verwachten. Maar het is er niet uitgekomen. De aanvallers hebben gefaald. Ze zijn allemaal gewisseld door Karelsen. En in de omschakeling is Nak ook in de tweede helft nauwelijks gevaarlijk geweest. De Graafschap is gewoon de betere ploeg Gebleken, nu weer een uitstekende redding van de winter. Eigenlijk de eerste keer dat hij echt moet optreden. Krijgt het applaus ook van de. Toeschouwers hier in Doetinchem. Want de winter, gehaald van het Belgische Westelo afgelopen zomer... is absoluut een aanwinst gebleken voor de Achterhoekse ploeg. Nu in de omschakeling misschien nog een laatste kans voor de thuisploeg. De voorzet gaat richting Schrekkovic. De Servier die neemt de bal aan, is inmiddels in het strafschopgebied terechtgekomen. Draait nog een keer, speelt de bal naar Poepon. Die ook weer veel ruimte krijgt om te schieten, doet dat. De bal wordt dan gesmoord via Schilder. En zo is die aanval even weer weg. En uh, moet Nak direct weer opnieuw verdedigen. Want Schrekkovic gaat de bal opnieuw, denk ik, voorzetten. Nee, ze speelt hem terug naar Van der Pavert. Die zoekt de combinatie met Overgoor. Ook zojuist ingevallen. Van der Pavert dan uh, het strafschopgebied binnen. De voorzet op de achterlijn. Maar die is onvoldoende. In de 88ste minuut kunnen we de conclusie trekken... dat de Graafschap deze wedstrijd gaat winnen tegen Nak Breda. Het staat 3 tegen 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Op dit moment wordt er in Brussel weer druk vergaderd op de zoveelste Drop of Dronder Eurotop. Vandaag zijn alle ministers van Financiën bij elkaar. Komende zondag dan reizen alle regeringsleiders af naar België om nou dan eens echt gezamenlijk een eind te maken aan de eurocrisis. Tenminste, als het goed is, natuurlijk. En dan is het verslaggever Joris van Poppel, die houdt het voor ons in de gaten. Joris, goedenavond. Goedenavond. Jij bent daar hè, nu in Brussel. Hoe is de sfeer? Nou, de sfeer is hier een beetje stil eigenlijk. Ik sta nu in de bar, uh, maar iedereen is hier, al, uh, is hier al weg. Zojuist kwamen de ministers langsgelopen. Ja. De Ierse minister van Financiën, die sprak ik heel even, die, die, nou ja, die, die keek een beetje bedroefd. Hij zei wel met een, met een kleine grijns nog, een er grijniging over dat. Toen ik vroeg, hoe is, het, hoe is de sfeer daarboven? Ja. Uh, minister de Jager, onze minister van Financiën. Altijd aan het die, lachen. Uh, precies, oh, die ja. is al weg. Volgens een woordvoerder zit hij op dit moment aan het bier. Um, dus, nou ja, het is, uh, Daarnaast is ze zich uh, ook ongetwijfeld ook aan het voorbereiden op de zware dag van morgen. Maar ze zijn er hier vanavond vroeger mee gestopt dan verwacht. Een half ja. uur geleden was de boodschap opeens, ja ze zijn ermee gestopt. Terwijl vijf minuten daarvoor nog werd gezegd, we gaan uh, door tot drie uur s'nachts. Dus, nou ja. Ja, er is natuurlijk al gezegd hè, door de regeringsleiders van die top van zondag, die gaat uh, niet met een oplossing komen. Dat wordt dan waarschijnlijk woensdag, of in ieder geval uiterlijk woensdag. Is er nog wel iemand daar die denkt dat deze top dan nog wel iets gaat opleveren? Ja, toch wel. Ze hebben wel kleine, kleine akkoordjes. En het voorbereidende werk is ook heel belangrijk allemaal natuurlijk. Ze hebben vanavond bijvoorbeeld besloten dat ze toch Griekenland nog 8 miljard ja. uh, gaan toezeggen. Dat ja, hadden ze eerder ja. al beloofd. Ja, precies. Uh, dus de, er is wel heel veel voorbereidend werk ook bezig. En dat is ook niet zo gek. Want er moeten er moet vijf gigantische, uh, ingewikkelde, belangrijke, grote besluiten worden genomen. Waar miljarden aan gekoppeld zijn. Uh, dus daar hebben ze ook wel een heel weekend voor nodig. Uh, maar het grote probleem, Frankrijk en Duitsland, die het niet eens zijn over ja. wie nu eigenlijk gaat betalen om die euro te redden. Ja, daar gaan ze niet uitkomen. En dat is wel het grootste cruciaal. Dus dat wordt volgende week woensdag is de verwachting. Ja. Goed, ik praat hier verder aan tafel. Dankjewel Joris van Poppel. Hier aan tafel uh, Peter de Waard, economie-redacteur van de Volkskrant. En Dirk Veenstra, eindredacteur van RTL Z. Heren, goedenavond. Um, uh, ja, dit wordt dan toch die woensdag, of nou ja, wanneer, een deze dagen, wordt het dan echt erop of eronder, die redding moet komen. En daar heb ik een beetje, en daar ben ik echt niet de enige in, dat ik nog steeds denk, ja, ik, ik, ik weet het wel in mijn hoofd dat het allemaal heel ernstig is, maar ik voel het niet zo. En daarom zitten jullie hier om mij, eens even, mij niet alleen maar ook alle lieve luisteraars even uit te leggen dat, dat we dat toch wel echt degelijk in ons hoofd. Uh, hé, moeten hebben dat het heel serieus is. want Peter, jij vindt ook een beetje... wij maken ons eigenlijk een beetje te weinig zorgen. Ja, dat denk ik wel. Dat is zeker ook vanavond. Hè. Ik hoor dat het nu eerder uh, gesloten is. En dat ze al weg zijn. Dan volgens mij is dat zeer zorgelijk. Want dat betekent dat Frankrijk en Duitsland nog niks bereikt hebben. En ze hebben alleen een paar hamerstukken afgedaan. En voor de rest is het gewoon afwachten. En het wordt heel, uh, ja, heel link in de komende maanden. Ja, dat vind jij ook, Dirk. Dirk zo nou, ook. ja, ik had een beetje nuanceren. Ik, ik vind het heel erg wat er gebeurt. En het is heel kwalijk dat de heren en dame natuurlijk, dames nog steeds over resten. Bereikt. Aan de andere kant, dat was ook niet te verwachten. Vanavond zeker niet. Um, mensen moeten het in hun achterhoofd hebben dat er problemen zijn. Maar niet te veel in hun voorhoofd, want ze moeten wel blijven uitgeven. Als ze dan met elkaar zo bang worden dat er niks geregeld wordt in Brussel... en we stoppen met uitgeven, dan valt tegen de minister van jou in elkaar. Gaan jullie vanavond nog wat uitgeven? Ergens ja want ik daar. heb net benzine geladen. Okay. <laughs> ik ga naar, naar de kroeg. Ik ga ook beide, dus dat komt goed. Um, ik wil even met jullie kijken naar wat er dan, he, simpelweg... wat er kan gebeuren als het wel echt misgaat. Wat er ons dan staat te wachten. En het grote probleem nu is, is Frankrijk. Ik bedoel, dat is als, als daarmee fout gaat... als die E-ratings uh, wordt uh, naar beneden gehaald... dan is dat heel eng. Dan kan, als het echt misgaat en Frankrijk komt in een recessie... dan is dit het goed fout ook met ons. Wat kan er nou gebeuren, Peter? Nou ja, er zijn eigenlijk twee scenario's. Het eerste scenario is dat natuurlijk uh, iedereen zo paniekerig wordt... dat we allemaal één Europese staat gaan vormen. Hè, een Verenigde Staten van Europa... Dat is dan de beste oplossing. En de slechtste oplossing is natuurlijk dat we gewoon een einde maken aan de euro. En dat we het sluiten, toch allemaal uit elkaar te gaan. En niemand weet hoe precies dat gaat aflopen. Maar, maar het is die, wel die duidelijk is dat, echt dat... Reëel dat dat gebeurt. Ja, er is dat... echt een reële kans toe. Als we Frankrijk op dit moment zijn de, uh, triple E status kwijtraakt. En op achter komt bij Duitsland. Dus niet meer dezelfde status heeft. En Frankrijk is een van de grootste financiers natuurlijk van het noodfonds. Dan is er een gigantisch probleem. Dan kan je dat bijna niet meer houden. Dus dan moet je of besluiten om eurobonds uit te geven. Dat betekent de Verenigde Staten van Europa. Ja. Of je moet allemaal uit uit elkaar gaan en je gaat weer helemaal terug naar af. In uh, 93 was Frankrijk die was ook de beslissende factor in het einde van het EMS. Dus we zijn het al gewend dat Frankrijk altijd de beslissende factor kan zijn. Ja, ik zie Dirk ook een driftig knikken. Dit is inderdaad gevaarlijk. Dan kunnen we zitten we straks met die eurobonds misschien. En dat is slecht voor ons rijke landen, want dan gaan nou, ons alleen maar geld kosten. Nou ja, het gaat ons allemaal toch geld kosten. Links of rechtsom is het nu al zo, kost het ja. ons al heel vreselijk veel geld. Ik vind de eurobonds is een slecht idee. Alleen niet nu. Het is, het is nu dat, niet is natuurlijk, dat is het acceptabel, systeem dat iedereen hetzelfde betaalt. Ja, dat betekent dat, hè? dat wij dat... Nederlanders ook garant staan voor pak een leningen die verleend zijn aan Spanje of Portugal... Ja. of bijvoorbeeld Griekenland inderdaad. Maar nou dat is niet zo'n raar idee over, ja? hoor. Op de mijn, Alleen nu is het niet geregeld. Als we dat nu zouden afspreken... zonder een soort vangnet te hebben dat iedereen zich ook houdt aan... Hè, en moet houden aan regels. Want ja. We hebben ook in, hè, in voorgaande jaren... heel harde afspraken gemaakt over... hier moet Europa aan voldoen. Hè, Eurozone, prima. Dit is de maximale schuld. Dit is de maximale begrotingstekort. Als iedereen zich daaraan houdt, is dat geen probleem. Maar die afspraken werken nu niet. En dus is een eurobond nu niet aan de orde. Nee. Uh, uh, uh. Wat ik altijd dacht, het gaat er nooit van komen, maar dat die euro gewoon crasht. Dat kan dus gebeuren. Er zitten alle twee in stemmen te knikken. Ik wil even wat wat, wat, wat gaat er dan gebeuren? Als die euro valt, dan gaan wij dus terug naar de gulden. Ja, dat zou één uh, van. En dan, dan hebben we een hele zwakke munt, als ik het. Even nee, we krijgen terug... een hele sterke munt. Dat is ook een van de gevaren, want dat betekent dat de Nederlandse export zal uh, instorten. Dus heel veel mensen want uit andere eurolanden, met, met andere eurolanden zijn we ja, dan een sterke. Die komen hier munt. naartoe en die gaan hun, um, uh, ja, hun, euro's, gaan ze hier zetten. Maar ja. even de, want ze willen het liefst guldens hebben, geen pesetas of lires. Nee, maar, de... en, maar wij kunnen niks meer exporteren, want dat is veel te duur. Nou, dat is voor ons bedrijfsleven wordt het heel moeilijk. Wij prijzen ons totaal uit de markt. Dus op het einde, we worden in één klap worden we veel rijker. Maar uiteindelijk worden we weer armer... doordat wij natuurlijk niks meer kunnen exporteren. Onze, we zullen op een gegeven moment gewoon massa-werkloosheid krijgen. Omdat onze bedrijven... wij zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van de internationale handel. Ja. Dus dat wordt een, ge een geweldig gevaar. Maar dus, dat, is, ik bedoel, dat gaat er dan gebeuren. Dan krijg je massa-werkloosheid. Ja, dat je krijgt massa-werkloosheid. Het gaat niet alleen natuurlijk omdat de munt zo hard wordt. Maar heel veel Nederlanders hebben natuurlijk ook verplichtingen in het buitenland. Hè. Onze, pensio onze pensioenfonds hebben heel veel belegd in het buitenland. Dat wordt ineens weer niks waard. Dus onze pensioenen worden gekort. Dus ten eerste voor, verlies ik mijn baan straks. Je verlies je baan. En ik kan het wel vergeten, als ik straks 67 ben, is, heb ik geen pensioen meer over, of hopelijk nog Nou een ja, beetje. dat is wel heel ver, want je bent nog heel jong. Maar <laughs> het is nou, op hoor, dit moment, denk ik, dat je op dit moment, voor de mensen die de komende 10 jaar met pensioen uh, komen, die zullen veel minder pensioen krijgen. Dirk, dat, dat, dat klinkt... Je kan ook denken, oké... Okay, bestaat er niet een systeem we exporteren heel veel... Dat, je gewoon, dat we alleen nog maar binnen Nederland handel doen? Ik bedoel, ik heb allemaal vrienden die zijn zzp'ers... en die uh, zitten in de meubelmakerij. Nou, die maken meubels voor andere Nederlanders. Kun je het ik niet denk, op die manier opvangen? Ja hoor, nou, het, het geldt voor de mensen die dus puur uh, en alleen afhankelijk eigenlijk zijn... van hun eigen directe omgeving... is er niet zo heel veel aan de hand. Huh, die krijgen zo meteen in gulders betaald... en geven uit in gulders en -in Case. Maar god, de Nederlandse economie is inderdaad in zijn geheel wel heel erg afhankelijk van het buitenland. Die krijgt dus als geheel grote klappen. Dus ook mensen die dus wel met export te maken hebben... die hebben dus minder salaris, kunnen minder bij jou... zzp verdienen besteden misschien. Ja. En dus krijgt iedereen daar wel iets van te merken. Dus daar, en dan komen er dus heel veel werklozen. Die mensen moeten natuurlijk allemaal een uitkering hebben. Hebben we daar wel geld voor? Nee, dat is dus een probleem. Kijk, Het enige wat je, wat je dan moet doen in Nederland... is hier lonen fors verlagen... waardoor we ons allemaal nog weer armer maken... Alleen het enige voordeel aan, aan, aan het hele verhaal is, ja. zou kunnen, dat is... dat als die hele guld, de Nederlandse gulden zo sterk weer zou worden... en dat gaat ongetwijfeld dan gebeuren... dat alle producten die we uit het buitenland gaan kopen... een stuk goedkoper worden voor ons. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat, dat verlicht de pijn een beetje. Maar pijnlijk wordt het voor, ied, voor ons allemaal en, en voor iedereen in Europa. En uh, je zegt dus, oké, okay, um, uh, nou, massawerkloosheid, lonen gaan omlaag... Uh, pensioen kan je ook wel vergeten. Als ik nu kijk naar mijn ouders, of vergeten, maar het wordt een stuk lager voor mij... als ik nu, nu kijk naar mijn ouders, gepensioneerd... Um, wat betekent dat? Moet ik die mensen krijgen? Die mensen, nou ja, die krijgen misschien, ik krijg ik de overheid. Of... Moet zoveel bezuinigen dat ze misschien de AOW afschaffen. En daar een bijstandsregeling van maken. Dus je ouders moeten misschien eerst hun huis gaan opeten. Voordat ze weer uh, een regeling krijgen, een ouderdomspensioen. Dat soort dingen kan. Dus uh, ja, er komt een ontzettende armoede. Je kan het een beetje vergelijken met Amerika nu. Hè? Daar slapen echt mensen op roosters. Dat zien wij nog niet in Amsterdam. Maar dat soort dingen. Dat, die grote verschillen komen er. Dat is gevaar, is er. Een op, de, een op de zeven Amerikanen leeft nu van voedselbonden. Dat merk je er niet van. We praten nu over Occupy Wall Street en al die bewegingen die er gaande zijn. En aan de oostkust worden nog steeds enorme bonussen uitgegeven aan bankiers. Aan de westkust in Californië zijn er een paar van die he, uh, chipbedrijven, Silicon Valley, Apple, die het geweldig goed doen. Ja. Maar wat daartussen zit, he, wat, dat, is, dat is zoveel pijn in wat daar zit. Dat kunnen wij dus ook krijgen. Over, over onszelf afroepen als we het nou laten misgaan in Europa. Maar wat, wat, wat, wat kunnen wij doen? Je, je, wij hier ik aan tafel. Nou, ik bedoel, eigenlijk, moet ik uh, uh, investeren, allemaal uh, op geld opnemen investeren in goud? Is dat handig? Nee, dat is op dit moment hmm. ook geen oplossing, dat is al ver overgewaardeerd, net als diamant. Uh, het beste is toe zitten, blijf zitten en verroer je niet. Dat is op dit moment het allerbeste. Maar ik heel, heb heel het... hard de economie aanzwengelen. Zou ja, dat is ook zo. Ik uitgeven. heb een Duitse uh, bankier, die vertelde me vorige keer, die heeft al zijn geld nu belegd in flessen wodka en in ja. sigaretten. Hij zegt, dat is in crisistijd het meeste waard. <laughs> dus ja, dat kan. Maar ik denk dat hij Alcoholistisch. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, zal, dat zal een goede excuus kunnen zijn. Ik stel, ik, je hoeft niet echt heel paniek te raken nu. Ik, ik, ik zou wel willen voorstellen, of willen voorstellen... maar denk eens gewoon eens aan, van, heb je een huis... Hè, de, uh, bijvoorbeeld wat water, heb je wat, wat uh, directe levensbehoeften dat je een eerste paar dagen door kunt. Want stel voor dat de bank ineens niet meer... dat de pinautomaat niet meer werkt. Heb jij serieus al echt liters water nee, in ik heb het niet gedaan. Ik heb een lege koelkast... en ik heb een avondwinkel vlakbij. Ik woon in Amsterdam. <laughs> dus ik kan mij altijd redden, denk ik dan maar. Maar als het misgaat, stel voor dat er uit die pinautomaat... even geen geld komt, ja. wat doe je dan? Nou, dan moet je misschien toch even wat een, een paar honderd euro cash in jouw sok stoppen. En wanneer, dat is, en wanneer, en wanneer is dat moment voor jou? Nou, dat, dat duurt nog heel erg lang, denk ik. Maar, maar we zitten dit weekend op zo'n moment... of komende woensdag op een moment... dat maar het heel erg mis is. Maar kan. jij zit er met je neus bovenop. Maak jij je ja. echt, sta je op en denk je... Nee, shit, ik, ik weiger dat. Ik weiger dat. Ik, ik wil optimistisch blijven. En ik geloof in dat mensen allemaal het beste willen. En ik geloof ook dat onze nou ja, leiders, tussen aanhalingstekens. Hoewel je er misschien geen, geen cent voor zou geven, omdat ze ook wel weten wat er moet gebeuren. Ja, wat de vraag is het politiek ze, onze leiders kennen dit scenario natuurlijk ook wel. Je ja, schetsen, zeker. Onze leiders het? houden daar ook regeling rege rege rege mee. Maar, maar, maar dat kunnen ze naar buiten niet vertellen natuurlijk. Verhaal. Maar dan gebeurt het echt. Ja. Dus ze moeten naar buiten altijd dat vertrouwen uitstaan. Het komt goed. Het komt goed. En af en toe roepen ze wel eens: als Frankrijk niet dat doet. of als Duitsland niet dat doet. kan het helemaal fout aflopen. Maar wat is de kans.? Uh, dan zijn we door de tijd. En wat is de kans dat het scenario dat jullie net schetsen. dat dat er komt? Dat we terug gaan naar de Ja, dat wordt wel een hele. Dat wordt een gok natuurlijk. Maar ik zeg 1 op 5. Ik zal niet groter in moeten zeggen, want het zit wel heel veel moeten geregeld worden, We willen goed blijven gaan. Ik denk een kwart. Goed, heren. Nou, dat weekendgevoel is ook wel de, bo bo de bodem ingeboord. Dank. We gaan heel hard de, de economie aanjagen zo meteen. Peter de Waard, Dirk Veenstra, dank jullie wel. Bnm Today. Willemijn Veenhoven. Het laatste woord is onze, voor onze vrienden um, uh, van de show te beginnen met oudstaatssecretaris Jack de Vries. Vandaag heb ik lekker een dagje vrij met de kinderen in verband met de herfstvakantie. En had ik gisteravond zo mijn best gedaan om ze weg te houden bij de journaalbeelden van de bebloede Gaddafi? Wat er gebeurt mij vanochtend? De krant ligt op de mat met prominent op de voorpagina de bebloede foto van Gaddafi. Ik begrijp dat het nieuwswaardig is, maar het is soms toch echt wel handiger om even na te denken waar zo'n krant terechtkomt en of iedereen dit wel wil zien. En dan WNL-presentator en wethouding Capella Aanijssel, Joost Eerdmans. Ja, de occupy teentjes tegen het kapitalisme zetten veel pessimistische mensen in vuur nee. en vlam. Anderen de schuld geven van je eigen toch iets wat troosteloze bestaan. Dat is voor mij toch een groot deel achter het Occupy-verhaal. In Rotterdam, hier, werkte dus niet. Drie mensen op het beursplein, de rest was aan het werk. En dan van Nederland, Pieter Storms. Ja, Rita Verdonk uit de politiek... Uh, mensen vast in de achterbaan. Het nieuws kan niet op. Maar Gaddafi is Morris dood. Uh, en dat hebben ze hier in Amerika ook goed in de gaten. Ik zit hier in Montecito. Dat is bij Santa Barbara met uitzicht over de Pacific. Uh, en Amerika haalt op gelucht adem. Yes, en ik ga mijn geld stuk slaan in de kroeg. Heel goed weekend. Samertijd langs de lijn met Robert Meder. E R M R Libyan TV is saying that Muammar Gaddafi has been captured. Wat ze melden is dat ze Muammar Gaddafi hebben gevangen. Gaddafi is in de hands van de rebels. I'm very happy before is killed. Hij werd gepakt en gedood. Waiting for that day. 20 oktober 2011. We hebben about 20 seconds of video. Dit is een video van de former Libyan leader Muammar Gaddafi dood. Hij lag dood